Jan van der Putten bij de tenorriticus heeft bekend dat hij bijna 187 miljoen euro uit de schatkist heeft geroofd. De politicus James Ibery deed dat voor een rechter in Londen. De 49-jarige Ibery werd schatrijk in de tijd dat hij gouverneur was van de olierijke deelstaat Delta. Hij had een papier, een jaarsalaris van ongeveer 30.000 euro, maar verrijkte zich door corruptie, fraude en rechtstreekse diefstal uit de schatkist van de deelstaat. Hij had een privévliegtuig en luxueuze villa's in onder meer zuid afrika Afrika en Groot-Brittannië. Na zijn aftreden in 2007 werd Ibory alles in Nigeria vervolgd maar dat leidde niet tot een veroordeling. Het Openbaar Ministerie in Groot-Brittannië liet hem in 2010 in Dubai arresteren. Hij hoort zijn straf in april. Het wordt lastig om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen. Dat schrijft minister Schippers in een brief van de Tweede Kamer. Verdere verlaging moet in de eigen begroting worden opgevangen. En dat zal niet eenvoudig zijn, schrijft Schippers mede namens staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Die is bang dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben zich niet meer laten behandelen als ze hun eigen bijdrage moeten betalen. Hij is bang dat ze met justitie in aanraking komen en dat daar de kosten stijgen. Tegenstanders van de Syrische president Assad zeggen dat er vandaag 125 mensen om het leven zijn gekomen. Bij een controlepost in de provincie Homs zijn zeker 64 lichamen gevonden, vermoedelijk van vluchtelingen uit de stad Homs. Ze zouden zijn neergestoken of doodgeschoten. De oppositie zegt dat één vluchteling het bloedbad heeft overleefd. Verder kwamen tientallen mensen om bij beschietingen van het Syrische leger. Dat het weer nog vannacht bewolkt, af en toe regen of motregen en kans op wat mist. Overdag bewolkt, vooral in de ochtend nog kans op motregen. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 plain about Well of it and make us still remember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 And I'm not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 De dames voor u hebben het alvast gezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de steen... Het niet zo pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb het, was en de bust een tweede, bus, tweede, bus, tweede hand. Je blijft geen gouden koper, ook kopen. al had je wel de kans.